Dat kan ik niet zomaar toezeggen, Mario. Dat moet je toch begrijpen? Shit, eh. Daarvoor moet je contact opnemen met de procureur nee, en ik ga niks schoonmaken. Je hebt al uit jezelf bekend dat je moord begaan hebt. De procureur ja. zal geen enkele reden zien om je een speciale behandeling te geven. God, nee, God, ook God. dat is hopeloos. Ja, tenzij... Zwicht, zwicht wat erbij. Tenzij je hem iets meer te bieden hebt natuurlijk, want in dat geval... Zwicht, zou ik, zwicht of schiet, Daarbij, Mario, als je bij Top, uh. de voorwaarden blijft, dan zou ik dus mij gaan, je mij moeten laten gaan. Want ik heb geen spiel. DSM bij. Dus ik kan de procureur niet bellen, hè? En is het dat wat je wilt, Mij weer ja. wegsturen? Ik heb zo de indruk van niet. Je het erom gevraagd, klootzak! Mario, zet je oké? Okay? Nee, nee, ik blijf vooral liggen. Ik doe het licht ga. Zin, Dorry. Zin, Waarom heb je niet in de cellen klootzak? Het is allemaal jouw schuld. Maar zijn we nog niet. Wacht, waar hebben de pistolen Shit. Blokkeert uw pistool nog altijd? Gelijk toen bij Geldhof, Goh. ja? Nee, niet opstaan! Uh. Blijf nu liggen! Wie is er daar op ons aan het schieten? Antwoord! Ik weet niet wie dat is, ik zwaarend. Nee, je weet het wel! Met hoeveel zijn ze? Hè? Maar ik weet het niet! Vertel me dan wat er bij Geldhof gebeurd is. Nee? Goed, ik zal u helpen. Gezij door iemand naar hem gestuurd. Maar dat is niet waar. Die iemand wist dat hij redenen genoeg had om Geldof te vermoorden, of op zijn minst om hem serieus bang te maken. Bij Geldof is het dan om een of andere reden uit de hand gelopen. Heeft hij je zodanig uitgedaagd dat je verder zijt willen gaan dan Geldof? Als er een zwarlaps zijn, hij flikker Gods apotheker eens in een noerenloper. Oké, okay, verbeter mij als ik verkeerd ben. Nadat Frank Geldof opgehangen was, ...zijt je naar beneden gesukkeld. Maar je ge waart stom dronken. Het was daar warm in dat huis. Veel te warm. Je bent in slaap gevallen, hè? Mario, juist of niet juist? Ja, ik zit in slaap gevallen, ja. Ah, dat moet wel. Je waart uitgeput, Misschien zelfs in shock. Maar dan kwamen ineens, terwijl je daar al uren lag te slapen, ...bieken van poeken en de kinderen thuis. Nee, nee. Ze stonden binnen voordat je het besefte. En toen is het ineens heel rap gegaan, hè. Je bent wakker geschrokken. Je hebt in een onbewuste reflex Bieke doodgeschoten. Dat is niet waar. Je hebt op Vicky geschoten. Dat is niet waar. En toen sprong Jelle ineens op u met die klauwhamer. En hij probeerde u te Zwicht, Zweegt. Maar uw pistool blokkeerde ineens, hè, Mario. Ik kan Bieke niet vermoorden, en ik kan Vicky niet vermoorden, En ik kan die jongen niet houden. Ze waren al dood. Ze waren al dood, Kom Mario, godverdomme, hè. Goed, je weet waar ik zit. Verwittig me direct als je nieuws hebt, hè? Ja. Bruinhoge heeft nog altijd niks van Pieter gehoord. Mm. Gaat het al een beetje? Zal ik ons een kop thee maken? Sorry dat ik mij wat te laten gaan, gieten, maar... Ja, ik ben zo gespannen de laatste. Ah, je hebt er alle reden voor, en Je moet je tegenover mij niet excuseren. Hm? Maar... Je hebt dus nog niks aan Pieter verteld... ...sinds hij veertien dagen geleden van die cursus teruggekomen is. Hij heeft mij ook niks gevraagd, hè? Misschien heb jij de verkeerde signalen uitgestuurd. Wat wil je daar nu mee zeggen? Ja. Oh, god, ja, natuurlijk. Ik snap het al. Ik had het kunnen denken. Guido Versavel de trouw wel uit de hand. Trek natuurlijk weer partij voor zijn grote Gaan pisteren. Gaan het toe, zo was het niet bedoeld. Alstublieft, hij zegt. Hij wist dat ik een afspraak met de dokter had. Kan het toch vergeten zijn? Zoiets vergeten? Oh, kom maar, Guido... Oké, okay, je hebt gelijk, hij is fout, hè? Ja. Maar ik kan mij niet voorstellen dat jij nu niet met hem inzit. Zo ben jij toch niet? Nee, zo ben ik niet. Nee, inderdaad. En dat vind ik het eerst van al. Hij heeft mij zover gekregen, Guido. Wees nu eens redelijk. Het is toch Pieter zijn schuld niet... dat Beekman jou de laatste maanden meer en meer opzij is beginnen schuiven? Of wel? Oh. En ben je wel zeker dat hij jou wil uitrangeren? Maar Salas krijgt toch al het werk dat ik vroeger automatisch mocht doen. En tussen haakjes, hebt jij Pieter de laatste dagen al horen zeggen dat hij liever met mij werkt? Nee, hè? Nou, oh, toch wel, hoor. Oh, ik geloof je niet, Guido. Ik geloof je totaal niet. Oh, het is mijn armen. Het is mijn armen geschoold. Ik zie hem dan lopen. Oh, shit. Hij probeert dichter te gaan. Maar hij is alleen, daar ben ik al zeker van. Mario, wie is dat? He? Antwoord van Tomme. Wie dat ook is. Ei pieken en de kinders vermoord. Ja. Hij heeft dat jongetje afgemokt, ik er niet. Nu komt hij min ook vermoord. Tomme, nu ben ik hem kwijt. Ah nee, daar is hij. Geef me eens een paar van die lege flessen. Ik duw de deur open. Ik gooi die flessen in zijn richting en we stormen regelrecht naar mijn auto. Dat is onze enige kans. Heb je me gehoord? Ja. Oké okay, dan, pas op hè. Eén, twee... Ach, Maar je hebt hier te veel Kan ik recht vooruit? Ja of nee? Nee, dat was te laat! Dat was te laat! Oké, okay, dan gaan we naar links. Molij, pas op! krijg ik die je niet achteruit! Hoi, u stuur er andere dat Dat gaat niet! Uitstappen, gasten. Ja! Commissaris, alles oké okay, ja? Mario, mag ik wegzetten? Zo spoed, commissaris. Adieu, Mario!